Een hoorspel van Allard Schreuder... met onder andere Rick Lounspach als Hugo van Hofmanstaal. Ja, volmaakt was ik toen alles nog moest beginnen. Marcel Maas als Edgar Kaak van Bebenburg. Wie moet niet zonder zijn. U wist het toch allebei al lang dat ik niet oud zou worden? Angelique de Boer als Gertie Slezinger. Ik huiver soms voor die eenzaamheid die om je heen hangt... en om die verloren blik in je ogen. Omdat de dingen niet zijn wat ze zouden moeten zijn. Peter Arians als Richard Strauss. Als je eens wist wat ze van mijn mee hebben geroepen... een mensel van lust, stank en bloed... Regie? Sylvia Liefrink. Hij was het soort jongen dat als gymnasiast uitgescheurde bladzijden... uit Hedda Gabler en Anna Karenina in zijn Plato en Horatius had liggen. En destijds, in de jaren negentig van de negentiende eeuw, een leven leidde... dat zowel uiterlijk als innerlijk het product was... van onbenullige Franse romannetjes en geaffecteerde Duitse toneelspelers. Zo schreef ik als 17-jarige over mijzelf, over het kind Hugo. Toen al verlangde ik terug naar de gave wereld van de jeugd, alsof ik de toekomst niet vertrouwde. Hij was zes jaar oud. Zijn lievelingsboek was een Engels prentenboek, The Age of Innocence. Hij had het gekregen om Engels te leren, maar voor hij zover was, had hij de plaatjes al bekeken. Nooit was het in hem opgekomen dat de wezens die daarop waren afgebeeld, kinderen waren. Zijn eigen ogen waren niet zo rond als de hunnen en lachten anders. Desondanks hield hij van het boek en zijn eerste besef van schoonheid... ...was het blonde meisje op het gouden duin of op het groene gras onder de blauwe hemel. Zijn spel was anders, alleen al omdat hij meestal alleen was. Smiddags, als hij alleen thuis was, ging hij op zijn knieën voor de kachel zitten. Op lenteavonden, als hij op zichzelf was, leunde hij lange tijd ver uit het raam... de lauwe lucht in de haren tot hij duizelig werd en bang was te vallen. Dan ging hij terug naar bed en begroef zijn hoofd in het kussen. Daar was ook de beklemmende gedachte aan de dood. aan zijn eigen en die van zijn familie. En aan de ondergang van de wereld en de dag van het laatste oordeel. Hij vroeg zich af of een revolutie onafwendbaar was als er een nieuwe keizer zou komen. Hij koesterde het vreemde geluk zijn omgeving te styleren en het dagelijks leven als toneel op te vatten. Geuren werden levend, kleuren lichten op. Eens, het was begin juni, beleefde hij een vreemde nacht. Het waren hete dagen. Waterglazen waren steeds beslagen en s'avonds ademden de stenen lauwe damp uit. De mensen van de voorstad zaten s'avonds in hemsmouwen aan het operaan. Hij sliep alleen. Mama had de juf weggestuurd. Vroeg in de nacht schrok hij wakker. Zijn hart klopte. Het leek alsof iemand hem geroepen had. Hij ging recht overeind zitten. In de hoek stond de kleedspiegel van de juf. Geruisloos gleed hij uit bed. Hij kende de huivering van schrik die door hem voer toen zijn witte gestalte hem met de duister tegemoet kwam. Daarna deed hij het biddende kind na voor de spiegel en keizer Napoleon in leunstoel met somber gelaat. Tja. De memoires van een 17-jarige die zich meer dan wie ook bewust was dat elk kind zijn eigen sprookjesfiguur is. Op. Wat is dat, Goldie? Zie je die vent? Welke vent? Die blonde schone met dat ik-ben-een-genie gezicht. <laughs> wat is daarmee? Hij staat al een tijdje maar je te staren als een... Uh... Als een wolf. Als een politieman die een lang gezochte dader op het spoor is. Oh. Hij heeft het niet slecht met zichzelf wat over zo te zien. Hij is vast muzikus. Muzici kunnen soms zo heerlijk kijken. Passie en hartstocht vloeien alle kanten op. Ze kunnen die tegenhouden. Bevalt hij? Hey. Oh, je hij komt onze kant op. Neemt u mij niet kwalijk dat ik u stoor, maar bent u Loris? Pardon. Och, natuurlijk. Mijn naam is Hofmanstaal. Loris is mijn schrijversnaam. Staat u mij toe dat ik me voorstel? Stefan Georg. Hugo van Hofmanstaal. Kent u Leopold Andrea? Nee. Ik ben ook maar op doorreis. Niet te min aangenaam. Tot ziens Hugo. Goed gaat. Ah, tot ziens, Polly. U, uh, u bent dichter, hè? Ja, ik heb van u gehoord. Dus u zei al dat u mij zocht. Waarom eigenlijk? Ik ken een opstel van u en ik heb navraag gedaan. En wat ik hoorde, sterkte mij in het vermoeden dat u de enige in heel Europa bent, en zeker in Oostenrijk, met wie ik graag kennis zou willen maken. Nou, dat kan. <laughs> gaat u zitten. Het is belangrijk dat mensen die beseffen wat de dichterlijke waarlijk inhoudt... zich bij elkaar aansluiten. Ja, gaat u toch zitten. Ik, ik voelde een verwante ziel zodra ik u opstel was. Ik was verwijsterd en verrukt. Ik was niet meer alleen. De jongen van 17 had een geestverwant gevonden... We troffen elkaar vaak. De grote namen van de literatuur dansten door onze gesprekken. We schreven elkaar gedichten. Toch merkte ik dat Georg's hartzocht voor onze vriendschap groter was dan de mijne. Hij wilde zijn ziel met de mijne versmelten. Hij vond zich op een dag een vreemdeling die door mijn wijdse blik gevangen werd. Soms voelde ik me in het nauw gedreven door zijn vurig verlangen mee in te lijven in zijn wereld waarvan hij voedsoorts aannam dat hij ook de mijne was bewaarde afstand maar verriet mezelf door Georg in een gedicht omschrijven als iemand die voorbij gaat hij was gekwetst en misschien ook bang dat ik de soms wel erg drukkende vriendschap wilde opzeggen hij schreef me een brief al zo lang in mijn leven verlangde ik naar een wezen vol hoogmoedige maar doordringende en hoogst verfijnde denkkracht iemand die alles vergeeft begrijpt, eert en die met mij over de wereld der dingen en verschijnselen vliegt deze ubermensch heb ik rusteloos gezocht en nooit gevonden zoals al het ondergrondelijks in de kosmos dat vindt u al in mijn boeken er dreigde een diepe crisis in mijn ziel en dan eindelijk ja, hoop een vermoeden een huiveren, een aarzeling o mijn tweelingbroer dit was liefde die ik niet gezocht had. Ik ben je dankbaar, Georg, dat jij me ongekende diepte hebt laten zien. Jij staat nu eenmaal graag op duizelingwekkende plaatsen. Hoogmoedig stort jij je in afgronden waarvan weinig het bestaan ook maar kennen. Toch ga ik mijn eigen weg. Je eigen weg? Is het dan een andere weg dan onze gezamenlijke hofmanstaal? Je kunt niet zomaar verdwijnen. Ja, ik uh, verwacht dat je me laat gaan. Ben je dat vergeten? Al die dagen dat we gesproken hebben, soms leek het alsof we met één adem leven. Dat kun je niet verbreken, ja, ja, dat mag het, je niet verbreken. Het lot heeft anders over ons beschikt. Het lot? Ja, een mens kan veel voor een ander zijn. Licht, sleutel, zaad, gif. Maar waar het lot zijn raadslachtige weg gaat, zie ik mij machteloos. Meneer van Hofmanstaal, wat heeft dit te betekenen? Op welke gronden slingert u een gentleman... die op het punt stond uw vriend te worden... een dergelijke belediging in het gezicht? Hoe kan u zichzelf zo vergeten? U ziet dat ik mij beheers. Als u over een paar dagen helder kunt nadenken... of misschien wel over een paar jaar... dan zal u samen met uw ouders, wie er enig kind u bent... zeer verplicht zijn dat ik mijn kalmte bewaard heb... En niet meteen een weg ben ingeslagen die met mijn of uw dood zou zijn geëindigd. Ik had me aan zijn gedrag gestoord. In mijn afkeer had ik even niet op mijn woorden gelet en bijna een duel geriskeerd. Ik heb me verontschuldigd. Waarna hij me weer tegen zijn raam wilde drukken en mij in plannen betrekken die de mijne niet waren. Ondertussen twijfelde ik steeds meer aan mijn dichterschap. Het woord alleen al werd me soms te veel. De vernieuwers van de taal zullen we zijn, Hofmanstaal. De taal is verkracht en misbruikt in de handen van de filosofen, de de kranten, drie stuiversromannetjes. Ze heeft haar magie en haar glans verloren. Ja, dat vind ik ook, maar ik trek een andere conclusie. Met zijn taal maar... denkt een volk, Hofmanstaal. Het leeft erin. Ze is zijn voedster, zijn hoedster, zijn minnares. Deze eeuw heeft vele wonden geslagen in de geest en de taal is het instrument om die ozo noodzakelijke innerlijke heling tot stand te brengen. Geef de taal haar magie terug, geef haar haar vroegere pure glans terug. Alles goed en wel, Georg, maar hoe dan? Een kring van gelijkgestemden zal deze boodschap over de Duitse landen verspreiden. Oh, een kring? Hoe? Het, het zal een exclusieve kring zijn. We hebben ons eigen blad, onze eigen drukkerij. Wij, jij en ik, wij samen. Met de kunstenaars en de toondichters, wij zullen weer de geestelijke leiders van de samenleving worden. Ik ben katholiek, Georg, en dat bevalt me tot nu toe goed. Wat je ook bent, Hofman Straal. Je moet je heilige plicht jegens je talent vervullen. Ik vraag je je aan mijn zijde te schalen. Als een discipel? Nee, naast mij, als mijn plaatsvervanger. Enzovoort, enzovoort. Nog altijd was ik een wonderkind, een jong genie van zeventien. De Oostenrijkse hoop, prins der letteren. Het was niet alleen Georg, ze waren allemaal een beetje verliefd op me. Zelfs helemaal Baar, die er alles voor deed om origineel te zijn. Maar mijn eerste artikelen gelezen te hebben, had hij gezworen dat ik een man van veertig, vijftig was. En ineens stond hij ogen nog met een jongen die zijn eindexamen nog moest doen. Even was hij van slag. Hij mompelde wat en zijn woorden raakten de weg kwijt in zijn baar. Niet lust staarde naar zijn lakschoenen en schudde het hoofd. Volmaakt waren mijn eerste lingen, dat zeiden ze allemaal. Ja, volmaakt was ik toen alles nog moest beginnen. Jong was ik al oud, maar het stoorde me niet. Ik merkte niet dat ze niet bang voor mijn jeugd waren. Ze hadden een plaats voor me vrijgehouden en naast elkaar zittend staarden we in de pikzwarte afgrond aan onze voeten. Vragend keken ze me aan en enkele keer met een boosaardig lachje om de lippen... Hun ogen zeiden, ook voor jou, Hofmanstaal. Ook voor jou is dit gat niet te overwinnen. Maar voor ons is dit het kleine ongemak van een gouden herfst. Wij gaan toch niet verder, wij zijn uitgebloeid. Maar jij, Hugo van Hoffman Jij zult in je volmaaktheid verder leven aan de rand van dit gat. Niet wetend hoe je het moet overwinnen. En ik antwoordde in gedachte, tot de dood, heren. Tot de dood. Want dat is de opgave van de dichter. Te leren sterven. En voelde niet eens de angst die ik later gevoeld heb. Heimwee naar het leven had ik. Maar ik stond aan de kant van de weg als een prins zonder gevolg en zag het aan me voorbij gaan. Ik besloot een jaar in het leger te gaan. In de hoop dat de walging die ik langzaam in me voelde groeier over zou gaan. Je moet daarheen, je moet daarheen. Daar, je brengt die spullen naar mevrouw Schwefelgeist. Ja. Schwefelgeist, ja. Ik kan niet helpen dat ze zo heet, zo heet ze nou eenmaal. Zeg haar dat aspirant-officier der Dragonders Hofmanstaal ...gearriveerd is voor zijn inkwartiering. He? Ja, hij verstaat mij niet. Waarom verstaat niemand me hier? Ik spreek toch een beschaafde taal. Ja, wat sta je me nou aan te gapen alsof ik iets gedaan heb? Ach, natuurlijk. Ik sta hem ook zo aan te Ehm, uh, Jij denkt natuurlijk, wat is dat voor een idioot? Excuse. Breng die spullen nou gewoon naar mevrouw Schwefelgeist. Moeilijkheden, Hofmanstaal. Ach, nee, jij het Ze verstaan je ook niet als je schreeuwt. Ik praat toch verdomme normaal Duits tegen ze. Het is hier Wenen niet. Dit is Oost-Galicië. Dit is Oostenrijk. Ja, dat wel, maar als het aan hen lag. Ja, wat? Begonnen ze allemaal een landje voor zichzelf. Nou, laten ze dan hun gang gaan. Ze verstaan elkaar niet eens. De een spreekt Roeteens, de ander Galiciës, daar wonen Slowaken, Polen, Joden... Ja, die willen tenminste nog dat alles blijft zoals het is. waar moeten ze anders heen? Jongen, een echte Oostenrijker. Die hebben we hier nog niet gehad. Ja, wat ben jij dan, Loets? Jij als beroepsofficier zou toch zeker Oostenrijker moeten zijn? Ja. Ik ben Oostenrijker, net als jij. En net als die routine daar, die je niet verstaat. Daar sta je nu en kan niet verder. Je kan niet ontkennen dat hij Oostenrijker is. Toch vind je eigenlijk dat er degene is. Je vindt het maar een vuile routine, omdat hij niet begrijpt wat jij van hem wilt omdat er geen Duits spreekt. Daar brengt hem de schuld. Hé, hey, hey, hey. spreek voor jezelf, Loed. Dat doe ik, Hofmanstaal? Dat is de enige voor wie de Oostenrijker nog kan spreken voor zichzelf. Ik merk hier het gat het best. Men is hier eenzaam, Hofmanstaal, verdomd eenzaam. Ja, dat weet ik nu ook. Toch is dit jouw Oostenrijk. Ja, nou, dan zijn de Oostenrijkers eenzaam in Oostenrijk. Spreek voor jezelf, Hofmanstaal. Ik heb gezegd. Nee, nee, maar als je het niet erg vindt, dan zal ik soms ook voor anderen spreken. Voor wie? Voor de doden en, en de dingen die voorbij zijn. Voor Oostenrijk. Ook als het niet meer bestaat. Ja, Oostenrijk is voor mij geen geografisch begrip. Het zit in je hoofd. Ik begrijp het. Ja, nou, even, even praktisch. Hè. Hoe krijg ik die routine nog iets aan zijn verstand? Heel Oostenrijks. Je geeft hem een paar groschen en hij praat Duits als Goethe. terug uit het leger staarde hij nog altijd verrukt in de heldere bron waarin hij als kind zijn betoverend evenbeeld ontwaard had. Lange tijd wilde hij de troebele plekken niet zien die in de diepte lagen en af en toe naar de oppervlakte dreven. Totdat ze op een dag de weerspiegeling van zijn schone gelaat dreigde te verduisteren en de bron nu niet alleen maar zijn gezicht maar ook de dichtgetrokken hemel boven hem weerspiegelde. Toen hij zich oprichtte, zag hij tot zijn geluk overal oude en nieuwe vrienden die hem bewonderden en lief hadden. Maar waar kwam dat fale licht vandaan dat soms even over de wereld scheen? ik verwacht, niemand. Kijk dan. Edgar? Edgar Kark, wat doe jij hier? Verlof. Wat heb ik jou een tijd niet gezien? Laat me eens bekijken. Man, dat staat je goed zo nu voor hem. Elegant. Hoe lang kan de vloot zonder je? Nou, ik hoef niet meteen weer terug. Nou, drink wat. Wat zie je er goed uit natuurlijk voor ons. <laughs> en jij ook. Er zijn genoeg dames die een geleerde als jij aan de haak willen slaan. Nou, dat moet dus niet bij mij zijn. Met die geleerden van je wordt het niets. Aan de universiteit willen ze me niet. Ik had het je schrijven. Willen ze je niet? Jou? M man, ik kijk al als een berg tegen je op. En, en nog is dat niet hoog genoeg oh, voor niks ze. Niks aan de hand, Edgar. Ik had mezelf ook niet genomen. Misschien had ik officier moeten blijven. Ach, niet genomen. Jou niet. God, moet ik dan dom zijn. Dat ik jou voor een genie verslaai. Ik was ook niet geschikt voor de wetenschap. Ik, uh, ik ben dichter. Meer hoef ik ook niet te zijn. Ja, maar zo ken ik er wel meer hier. Daar heb je Paul die André aan, die is het ook. Daar is, hoe heet hij ook alweer? Die, die wil het worden. En hij daar? Edgar, ik ben dichter en ik blijf het. Meer niet. Bedoel je, als carrière? Ja. Ik ga als dichter leven. Zegt je vader daarvan? Ja, dat moet hij zeggen. Wat vond je nou? Dichter? Ewige gast van adel en burgerij. Wie zegt dat? Dit heb ik ergens gelezen. In een van die boeken die jij me gestuurd hebt. Nou, dat moet jij dus ook gelezen hebben. Ja, maar wat stond er nog precies? Wie een carrière als dichter wil maken... die treedt vrijwillig uit de stand van de gezeten burgerij. Die, die wordt hun gast. Zoiets was het. Iemand moet het doen, anders doen de verkeerden het. Nou ja, waarom zou het je aantrekken? Aangenomen dat het allemaal waar is. Het is allemaal waar, Edgar. In zekere zin. In welke? Dichter zijn? Dat is een staat van genade. Waaraan je je maar het best kunt onderwerpen. Ja, een monnik moeten worden. Nou, ja, devotie. Hey, heb je Gertie gezien? Dat is geen meisje meer. Ik zou er maar meer werk van maken voordat een ander ermee van doorgaat. brief dan niet ontvangen. brief? Wat voor brief? <laughs> Waarin stond dat ik zou komen. Nee, ik, ik heb geen brief ontvangen. Stond in dat ik zou komen? Of hè, Hier ben ik dan. God, jongen, wat zie jij eruit? Ik heb zeker een week niet geslapen. Wil je gaan zitten? Is zo, hè? Heb je een spiegel, Hugo? Nee, zeg jij het, ik wil het uit jouw mond horen. Hoe ik eruit zie. In jouw woorden, in jouw schone woorden. Heb ik blozende wangen, schitterende ogen. Wil je wat drinken? Nee, nee, niet in mijn toestand. Wat voor toestand is dat dan? Hugo, is gevrichtsreumatiek gevaarlijk. Gevrichts? Voor een dichter? Geen ironie. Alsjeblieft geen ironie. Vandaag geen ironie. Vandaag doet alles me pijn. Is het dan zo moeilijk te begrijpen? Ik wandel als in een droom. Ik word beheerst door een ander. En ik denk aan niemand anders dan aan hem... Ik denk alleen maar aan de geur van zijn haar. Aan de kussen waarbij ik hem in de ogen keek. Ik slaap niet meer, ik leef niet meer. Alles doet me pijn. Waarom zeg je niks? Ik weet hoe je je voelt. Ja, niets weet je. Ach, wie weet ben jij al zo gerijpt dat je over dat soort dingen hebt heen gezet. hou op, ik ben je vriend. Ik vind het niet leuk als je er zo onderdoor ziet gaan. Als je niet eet, als je niet slaapt. Alleen, je luistert niet. Je, je, je probeert te helpen, maar je gaat helemaal op in je ellende. Niet zie je meer. En, en ik, ik, ik, ik moet je nu alleen laten. Ik ga ergens eten. Laat je mij alleen? Ik ga bij de Slezinges eten. Goed, goed. Ga maar. Het spijt me dat ik je gestoord heb. Ik ga daar eten om Gertie te zien. Oh, Gertie. Ja, ja, ja. Ze is mooi. En jij houdt van haar. En wat moet ik met mijn ontstoken knoken? Is gevrichtsrommetiek werkelijk niet gevaarlijk? Poldi, ik weet het echt niet. Wacht, Loop een stukje met me mee. Leopoldi. Hij had een dun, eenzaam boek geschreven. De Garten der Erkenntnis heette het. Op het titelblad luidden de eerste woorden Ego Mercissus. Alleen in werkelijkheid staarde Leopold van Andrian niet verliefd in een helder spiegelende bron. Hij schouwde achterdochtig het vlees en vond overal kwalen die hem de adem benamen. Hugo, mm. het spijt me dat ik je voortdurend meesleep in mijn gedoe. Ja, dat van die gewricht is echt waar. Je bent een hypogrond Goldie. Altijd wanneer de rit van je knaagt, dan krijg je een zin om een zekere van een katar of Joost mag weten wat. Ik beeld het me dus allemaal in. Mm. Maar dat is literatuur. De verbeelding is zo geslaagd dat het is alsof ik echt leid. En dan die eeuwige neerslachtigheid van me. Niets komt er meer uit mijn handen, Hugo. Schrijven interesseert me niet meer. Toch niet vanwege die jongen? Nee, nee. En volgens de dokter die mama heeft laten komen is het een aangeboren zenuwzwakte. God, Hugo, wat benijd ik. Jij mij? Waarom? Dat je zo mooi hier door wenen loopt. Om weg naar een diner met de vrouw die je lief is. Je kan zo zien dat jij van wenen houdt. En wenen van jou. Je bent zo evenwichtig. Ik? Evenwichtig? Ik bedoel het niet zo. Ik bedoel... Jij kan de chaos zo goed achter slot en grendel houden. Jij bent niet zo'n willoze prooi voor de vertwijfeling als ik. Weet je, Hugo, ik weet dat ik nooit een dichter zal worden. Echt te laat, idioot. Je bent er alleen. Dat denken ze maar. Jouw boek is HET boek van het jonge wenen. Georg wil het naar een vriend in Holland sturen om het te vertalen. Die blätter voor die kunst die zeurt me voortdurend aan de kop voor een bijdrage van je. Mooi, mooi, mooi, mooi. Lief van ze. Maar ik hou dit niet meer uit. Ik ben niet sterk genoeg om te zijn wie ik ben. Als ik iemand anders was geweest, waren wij de beste van Wenen geweest. Met baar en schnitzel erbij, natuurlijk. Wat ga je nu dan doen? Naar Baden-Baden, te kuren. <laughs> Ze schijnen daar goed in gewrichten te zijn. En dan? Ik kan een positie bij de diplomatieke dienst krijgen. Je Die sturen me de wereld in om Oostenrijker te zijn. Daar ben ik goed in. Hm. Nou, helaas kan ik je niet tegenhouden. En wat doe jij? Als ik werkelijk schrijver zijn kan... Dichter? Dichter? Nee. Schrijver. Jij en ik willen zo graag dichter zijn, Poldi... maar dan zien we de woorden voor ons op het papier zo zwaar beladen met... het leegte. Ja. mee. Maar eerst ga ik trouwen. Weet je het al? Gertie? Nee. Nee, nog niet helemaal. Je moet opschieten. Betrekt. Ik bedacht waar we dan gaan wonen. Wacht even, ik heb je nog niet gevraagd, Gertie. Ik bedoel, ik heb... Nee, gevraagd heb je me nog niet. Maar is ongeveer het enige wat je hebt nagelaten. Wat bedoel je? Nou, je hebt me uitgebreid verteld dat we elkaar al jaren en jaren kennen. Vijf jaar en een beetje. Sinds 1891. En dat je me van begin af aan aardig gevonden had. Wat niet waar is. Gertie, ik sfeer je dat ik je dat van maar het... voor het altaar. Dat beloof ik je. Maar nu heb ik je gevraagd. Maakt dat wat uit? Uh, voor mij niet, maar voor jou. Jij hangt toch altijd aan etiketten in dit soort dingen? Ja, ik. Uh, ik geloof dat ik van vormelijkheid houd. Ja, formeloosheid is toch vreselijk? Goed, nu heb je me gevraagd. Maar dat is niet de reden dat je met me uitwandelen wilde. Jawel, daarom ook. Je weet dat Poldi waarschijnlijk niet meer zal publiceren. Nooit meer? Hij wil diplomaat worden. En wat heeft dat met onze verloving te maken? Niets. Maar zul jij mij ooit vragen met schrijven te stoppen? Ik? Ik weet niet. Nee. Maar waarom vraag je dat? Ik zou het niet kunnen verdragen te moeten kiezen. Maar waarom zou je? Het schone, ik, ik bedoel het theater, het poëtische, hebben iets obscenes. Niet lachen. Ik lach niet. In de verhevenste vormen van kunst heerst naaktheid, Zelfontploting is misschien beter. En je bent bang dat je mij op een dag in verlegenheid zal brengen. Ja, en je familie. Ik ken je nu al zoveel jaren. En telkens verrast het me weer te merken hoe weinig zelfvertrouwen je soms hebt. Ja, soms. Ik zal je nooit vragen met schrijven te stoppen. Omdat het eigenlijk niet bonton is en de mensen praten. Maar misschien wel op een dag wanneer ik zie dat je werk je kapot maakt. Ik huiver soms voor die eenzaamheid die om je heen hangt. En om die verloren blik in je ogen. Omdat de dingen niet zijn wat ze zouden moeten zijn. Jij hoeft van mij niet alleen naar de Noordpool. Lieve hemel, Gertie, ik wilde je niet verontrusten. Dat mag je heus wel. Zeker nu je me ten huwelijk hebt gevraagd. Nou ja, bijna. Nou, nou. Liefde, hè? Dat is iets heel gemakkelijks. Je hoeft het niet te leren van iemand te houden. Je kunt het meteen en meteen goed. Maar geef de liefde aan de taal, aan de woorden... die dat andere deel van mijn leven uitmaken... en dan begrijp je waarom ik me soms niet goed raad weet. Alleen vandaag niet. Vandaag is alles mooi. Alles bloeit en zoemt en fladdert ter ere van ons. Ja, maar straks is de zomer voorbij. Ligt hij dan niet hier? Nee, hij heeft een eigen kamer. Hij heeft rust nodig. Meneer Kark, bezoek voor u. Ah, ben jij het, al? Je schreef dat ik uh, moest komen, dus... Goeie he, maar hoe is het met je? Ach, het gaat. Uh, al een stuk beter dan een paar weken geleden. Ik loop alweer wat rond en zo. Ah. Ja, dat, het is tenminste vooruitgang. Hoe is het buiten? Het regent. Nee, dat bedoel ik niet. Ik bedoel in de wereld. Wie zo lang in een sanatorium is... die voelt zijn afstand tot de gezonde mensen steeds groter worden. In de buitenwereld komt je ineens vreemd voelen en het sanatorium was normaal. Daarvoor hoef je zelf niet eens in een sanatorium te liggen. Vanuit je werkkamer is dat niet veel anders. De wereld beweegt zich in de lens... van een verrekijker die je verkeerd om voor het oog houdt. Zo heeft iedereen zijn droogbeeld van de wereld... En er ligt hier een aardige man die zich socialist noemt. Hij wil het volk de macht geven. Ik weet niet goed wat ik daarvan moet denken. Het volk de macht geven? Welk volk dan? We hebben daar zoveel van. Het volk, dat, dat is toch een verzameling individuen? Bedoelt hij uh, de arme Joodse bedelstudent of het bedorven Weense hoertje? De melancholieke bohemse dragonde of de verloederde Sudeten Duitse middenstander? Misschien dat je de rest van Europa over het volk kunt spreken... maar niet in dat vreemde Oostenrijk van ons. Daar, daar werken die abstracties niet. Zoiets had ik ook al bedacht. Maar mijn socialist wil het niet inzien. De meeste mensen die leven niet in het leven, maar in de schijn. In een soort algebra waar niets bestaat, maar alles slechts wordt aangeduid. Ik volg je niet. Hoe graag zou ik niet het zijn van de wereld voelen? Ik wil, ik wil in het pure zijn ondergedompeld worden. In vorm geworden betekenis. Eigenlijk zou je stem nou enthousiast moeten klinken. Het is toch goed om zoiets te weten. Ja, maar we hebben een tekort. In al die ontelbare dingen in elk apart vind je iets uitgedrukt dat niet in woorden is weer te geven... maar direct tot onze ziel spreekt. De Hele wereld is het gesprek van het ongrijpbare met de ziel. We kunnen alles benoemen wat zich aan ons voordoet... maar nooit, nooit kunnen we uitdrukken hoe het werkelijk is. Dat jij dat zegt. Waarom zou ik dat niet zeggen? Nou, jij het... het. De taalwonder. Alles kan je met je woorden betoveren en dan nou twijfel je nooddene aan de taal zelf. Dat begrijp ik niet. Ineens lijkt de wereld me nog ongrijpbaarder dan hij al was voordat je op bezoek kwam. Denk er maar niet meer aan. Dat zijn geen dingen waar jij je zorgen om hoeft te maken. Je bent officier, geen dichter. Zeer gewaardeerde vriend. Het is aardig van u dat u niet boos op me bent omdat u twee jaar lang niets van me hebt gehoord. En uw bezorgdheid en bevreemding te tonen over de geestelijke verstarringen waarin ik in uw ogen wegzink. Dit is een uh, imaginaire brief die ik de jonge Lord Chandos in 1603 heb laten schrijven aan Francis Bacon. Om aan zijn vriend te verklaren waarom hij in de toekomst zal afzien van verdere pogingen poëzie te schrijven. Ik zou graag open tegen u zijn, maar ik weet niet goed hoe. Ik weet amper nog of ik wel dezelfde ben als degene die uw brief ontvangen heeft. Ben ik die 26-jarige die op zijn negentiende gedichten schreef... die topzwaar waren onder de prong van hun woorden? Nogmaals, ben ik het die als 23-jarige... Om kort te gaan, in een soort permanente roes kwam me destijds het leven voor als één grote eenheid. De wereld van de geest en die van het lichaam schenen mij niet met elkaar in tegenspraak te zijn. Nu ben ik geheel het vermogen kwijtgeraakt over wat dan ook samenhangen te denken of te spreken. Het begon dat het me geleidelijk aan onmogelijk werd... een hoger of meer algemeen onderwerp aan te snijden... en daarbij die woorden in de mond te nemen... die iedereen vaak en gewoonlijk zonder bezwaar gebruikt. Ik bespeurde een onverklaarbaar innerlijk onbehagen... bij woorden als geest, ziel of lichaam zelfs maar uit te spreken. Geleidelijk aan breidde dit onvermogen zich uit... als om zich heen vretende roest. De gewone gesprekken van Hugo? De post is langs geweest. Oh, is er wat bij? Een brief van Polly. Oh, staat er iets bijzonders in? Nou, zo te zien niet. Zeg. Ja. Heeft Polly eigenlijk iets tegen Stefan Georg? Polly? Huh? Hoezo? Mag ik even voorlezen? Daar in München dus kwam ik ook Stefan Georg tegen. Die ik er vind uitzien als een ouder wordende hermafrodiet. Maar dan ook weer als een toneelspeler. Daarbij spreekt hij een onsympathiek soort Duits. Hij heeft dan eens veel respect voor Bero's werk. Jij hebt het nooit over hem. Nee? Af en toch wel? Jullie zijn toch vrienden? Georg en ik. Ik weet niet goed of zoiets wel mogelijk is bij hem. Hij heeft zo weinig twijfels en ik zoveel. Dat accepteert hij niet. Vergis je niet, het is een groot en huiveringdekkend mens. Mag je hem dan niet? Het is iemand die zijn geest zo herzuchtig in je kan uitstorten... dat er geen plaats meer is voor je eigen. En zo wil hij het ook. Ik moet dat instinctief begrepen hebben. Is hij dan gek? Nee, het is een groot dichter, maar het is een Duitser. Er valt bij hem niet veel te lachen. Hij sprak vaak over de eenzame rots waarop hij zich bevond... maar nu had hij dan mij gevonden... Mijn wezen kon hem van zijn zielscrisis verlossen en ik was de bevrijdende ubermensch. Mijn god, ik zat toch op het gymnasium. <laughs> Jij ubermensch. Ja, en hij was mijn tweelingbroer, want hij was natuurlijk ook ubermensch. Hij wilde mij naast zich op zijn Olympus, zei het zonder aanspraak op de troon, want daar zat hij natuurlijk wel op. Het was eigenlijk allemaal heel burgerlijk. Waarom bleef hij dan maar achter je aanlopen? Ja, ik was in zijn ogen een wonderkind en... Wonderkinderen zijn in zekere zin een teken van de Goden aan de mensheid. Ook de Messias wordt als kind aangekondigd. Maar ik was geen kind meer en al helemaal geen heiland. Waarom zou je dat ook willen? Georg was graag Messias geweest. Hij is er zo van overtuigd dat het Duitse volk een opvoeder nodig heeft. Wat weer heel erg Duits is. Dat compromisloze. Ja, daar ging het tussen ons niet goed. Ik ben Oostenrijker. met onze taal gebeurt, dat ik ervan wallig. Je bent niet meer de gymnasiast van toen, Hugo. Je bent veranderd. Ja, ik ben veranderd. Vroeger kon het leven alleen in woorden geuren. Het wilde alleen in een gedicht zijn glans tonen. Nu lijken ze dof geworden. Kun je ze nog wel vertrouwen? Je moet. Je hebt me gevraagd of ik je ooit zou verbieden dichter te zijn. Het antwoord was nee, omdat ik wilde dat je het was. Ik ben geen dichter, voorst, Ik ben geen volksopvoeder of profeet, zoals Georg. Ik. Ik hou van de façade van de dingen en ik ik hou van het theater. Maar wat als de woorden je voorgoed ontglippen? Het theater is mijn redding, daar leeft het woord om... Daar heeft het nog betekenis. Vreemd. Georg en jij hebben dezelfde diagnose gesteld, alleen hij vindt dat de Duitsers daar maar moeten worden opgevoed... terwijl jij de verandering bij jezelf zoekt. Dat is twee verschillende temperamenten. Is er nog post? Een brief van een zekere Strauss. De Richardstra. precies. Wat wil hij van je? Maar ik had hem een scenario voor een ballet gestuurd. En? Neemt hij het? Hij heeft het afgewezen. De Duitse hoeft het niet. Hij kruipt bijna onder het kapet, zo mooi vindt ik. het. En dan zegt hij nog fijntjes dat hij pas over drie jaar tijd voor mij zou hebben. Waren het niet dat hij dan nog symfonieën gaat schrijven... zodat hij helaas, helaas, helaas, lomperik. Dat is de tweede afgewezen minnaar van vandaag? Ja, maar hij moet niet denken dat hij al van af is. Gertie. Ik heb het gevoel alsof ik langzaam oplos in een ijle mist van woorden... die almaar doorzichtiger worden tot ze van glas lijken te zijn. Met glazen woorden kan je niet schrijven. Nee, dan breken ze. Wanneer je ziet hoe de woorden breken, dan breek je jeugd met hen. Eens konden ze bedwelmen. Ik kon spelen met hun geuren. Ik kon de wereld met hun goudstof bestuiven. Ik was zo licht en doorzichtig als zij. Vliegen kon ik is voorbij. Ik ben zwaar en donker geworden. Maar gisteren droomde je nog dat je vloog. Ja, ik vloog boven Oostenrijk. Ik zag hoe het in één kromp. Hoe de chaos aan zijn grenzen knaagde. Ik wilde dalen om de vloed van onheil te helpen keren die het dreigde te overspoelen. Maar er was een ijzeren hand om mijn borst geklemd die mij tegenhield. Die wilde dat ik het einde van Oostenrijk zag. De mensen verloren hun zachte, soepele taal. De keizer stierf. Ze werden als Duitsers. Nee, ik zou ook niet meer willen vliegen. Ik moet terug naar de aarde als ik lichter wil blijven. Ik zie soms hoe je lange tijd uit het raam kijkt. De weg af die naar het station gaat. Ik zie je handen trillen. Je bent al niet mooi, Hugo. Die angst die je gezicht verwringt en je humeur verziekt... Die kan je niet eeuwig meedragen... Ik moet terugkeren in de aarde. Ik verbied je dat. Wees me niet bang. Ik bedoel alleen, de dichter Hofmanstaal moet in de aarde terugkeren naar de wortels om herboren uit op te staan. Wat denk je daar te vinden? De bron, waaruit alles is gevloeid, die ligt voor jou toch dicht bij huis, in Oostenrijk? Nee, die ligt in het verleden, in Griekenland en verder naar het oosten. Het woord waarmee ik mijn werk wel eens had bestoven... was van nu af aan taboe. Ik moest me van mezelf losrukken. Ik moest de bron van de taal hervinden. Dat had Keo ook me wel duidelijk gemaakt. Maar ik moest deze bron niet om zijn helderheid en schoonheid beminnen, maar om zijn onbedorvenheid. Zijn genadeloosheid die ons vaak onaangenaam is. Ik wilde de rauwe stem van het heroïsche horen... tegenover de zachte stem van het menselijke. De stem van Elektra tegen de stem van Chrysotemis. Jij als was... arme jongen. Ik ben nog maar het lijk van je zuster. Ik weet je groet van me. En toch was ik eens een koningsdochter... Ik was mooi, geloof ik. Als ik voor mijn spiegel de lamp uitblies, merkte ik met kuisen huivering hoe mijn naakte lichaam door zijn maagdelijkheid oplichtte. Als iets dat goddelijk was. Ik voelde hoe een dunne maan manstel... De doden zijn jaloers. En mijn vader zond me de haat als bruidegom, de haat met zijn holle ogen. En ik moest de gruwel die ademt als een slang op mij toelaten in mijn slapeloze bed. Waar hij me dwong te leren hoe het tussen man en vrouw toe gaat. Die nachten. Die nachten waarin ik het begreep. Ijskoud was mijn lichaam en toch verkoold. Elektra? Elektra, kom. Kom toch, onze broer is thuis. Orestes leeft. Orestes heeft ze gedood. Hij is in de voorzaal. Iedereen verdrinkt zich om hem heen. Ze, ze kussen zijn voeten. Overal liggen de doden. Hoor je het niet? Ze dragen Orestes op handen. Hun gezichten zijn veranderd. Hun ogen en wangen zijn nat van de tranen. Iedereen huilt. Hoor je het dan niet? Elektra, zwijg en dans. Laat iedereen hierheen komen, hier aansluiten. Ik draag nu de last van het geluk en dans voor jullie uit. Wie zo gelukkig is als wij, die kan maar één ding doen. Zwijgen en dansen. Orestes? Orestes! de doen. De opvoering van Hugo van Hofmanstaals dramatische eenacter Elektra kan men niet anders uitleggen dan als een schennis van de gelijknamige tragedie van Sophocles. De auteur heeft zich niet ontzien de nobelste personages uit de klassieke wereld te verminken. Nooie, fraaie pressen. Hugo van Hofmanstaals Elektra is de dwaalweg van een talent. Eerdere werken van de auteur hebben dit talent aan het licht gebracht. Het malheur zit hem in het feit dat van Hofmondstaal... zich een opgave heeft gesteld waarvoor hem de kracht ontbreekt. Niemand is zo grof als de zwakkeling die zich wil bewijzen. Daarbij moet men bedenken dat de elektra gespeeld wordt door mevrouw IJsselt... die van de vertolking van perverse vrouwen haar specialiteit heeft gemaakt. Mevrouw IJsselt trekt... Als Elektra alle registers open. Maat en terughouding ontbreken volledig. Wat in de tekst al zwaar verteerbaar is, overdrijft ze tot in het ondraaglijke. De slotscène waarin Elektra ronddanst, als was het bloed van haar moeder haar als wijn naar het hoofd gestegen, hoort bij het afschuwelijkste van wat men ooit op het toneel te zien gekregen heeft. Ja, een opera. Een libretto van de Elektra. Weet u dat zeker, dokter Staas? Wie weet, wie weet. Niet iedereen was anders even enthousiast over het toneelstuk. Ik wel. Als je eens wist wat ze over mijn Salome hebben geroepen. Een mengsel van lust, stank en bloed. Oh. Alleen een medisch geschoolde toeschouwer kon er een touw aan vastknopen. Ja, dat klinkt bemoedigend. Ik was een... Uh... Tweede rangs componist. mijn best. Ben ik er één. Maar wel een verdomd Grapje. Ja, leuk. Ja, ik zie wel wat in uw elektra. Tenzij u nog wat anders heeft liggen. Na een salo mee meteen met die elektra komen aanzetten. Dat vrouwvolk lijkt toch erg op elkaar. Had u het in een van de brieven niet over een semiramis... Oh, de, dat was mijn ideetje. Of iets interessants. Uh, Heeft u daar wat van? Uh, Caesar Borgia. Ja. Of Savonarola, Zou me wel wat lijken. Of... Dokter Strauss, ik geloof dat ik u moet tegenspreken. Ik geloof helemaal niet dat uh, Salome en de Elektra zoveel op elkaar lijken als u denkt. Integendeel, ze zijn totaal verschillend van kleur. Van kleur? Bij de Salome is er... Veel purper en paars, en de atmosfeer is eerder zwoel. De elektra is een mengeling van dag en nacht. Duisternis, helderheid. er zijn meer verschillen. Zo, je denkt. Ik weet het zeker. Een uh, Semiramis. Ja, nu zitten we helemaal in dezelfde Oostersofeer van Salome, nietwaar? Ja, dat wel. Denkt hij wel niet. Dat ik me. Het gaat niet door. Hugo? Hugo, wat loop je nou jezelf te mopperen? Ja, dat is je wilt erg. Wat? En moet niet denken dat ik ook maar één duimbreed toegeef. kopje thee? Hoezo, thee. Zolang jij een raadsel spreekt, ga ik door met thee schenken. Dr. Richard Strauss. Wat is ermee? Kijk naar een brief van hem. Wat staat erin? Hij heeft ruzie met mijn uitgever omdat meneer Strauss het libretto van elektra wil exploiteren. Het is toch goed dat hij zich daarmee bemoeit? Ja, maar dan komt het. Als de uitgever niet op zijn voorstelling gaat, dan doet hij de elektra niet. Hij wil geld zien. Hier, laatste zinnetje. Heeft u Calderon's Semieren misgelezen? Goeie stof. Hij probeert zich onder de elektra uit te vormen, Gertie. Als we dat nog niet begrepen hadden. Bah. Was ook een brief van Edgar? ja. Hij wil dat ik kom. Het gaat niet zo goed met hem. Mijn god, zo oud ben ik toch niet dat ik mijn vrienden moet gaan begraven. Zo ver is het nog lang niet. Paul, die zit in Brazilië. Edgar in het sanatorium. Georg zit zich in Duitsland te verbijten. Een Baar... Waarom horen we niets meer van Herman Baar? Ze zijn verdwenen, hebben mijn jeugd meegenomen. Dat is heel gewoon. Prins Sonne Metgezel. Die vergeefs op de post wacht. Van wie? Een van Poldi, een van je uitgever en een van Richard Strauss. Ah, wat zat erin? Hij is in Den Haag geweest. Ja, en? Hij heeft een geschilderij van Rembrandt gezien, Saul en David. Schrijft hij nog iets over de onderhandelingen met de uitgever? Nee, het gaat alleen maar over Saul en David. Of jij Rupert Saul en David hebt gelezen? Nee. Er staat in de brief een heel plan voor een libretto dat jij zou moeten schrijven. Meen je niet? Nee. Behalve dat Saul en David hem niet met rust slaat. ...heeft geloof ik niet zoveel zin in elektra. Nee. Hé, hey, waar ga je naartoe? Ja, naar mijn kamer. Een brief schrijven aan mijn uitgever... ...dat ze trouwens nou maar zijn een voorstel moeten doen... ...dat hij niet kan weigeren. Stalen. Hartelijk dank voor uw vriendelijke brief en uw bemiddeling bij uitgeverij Fischer. De 25% van de opvoeringsrechten zijn inmiddels vastgelegd... en zal zodra de libretto-kwestie geregeld is door de uitgeverij worden bekrachtigd. Met de directe betaling van 2000 mark voorschot op uw aandeel in de winst ben ik het eens... Zodra ik met de Elektra ben begonnen. Hugo, goed dat je er bent. Goeie hemel, Edgar. Hoe is het je? Niet... Ik bedoel... Slecht, me jongen, slecht. Die suikerziekte die wordt niet beter. Ik, ik heb nu ook bloed in mijn longen schijnt het. Jezus Maria. Ja, is zal ik gauw echt zien. Je moet niet praten hè? Vooral geen onzin. Nou, laat ik nog praten, nou toch kan. Als ik straks voorgoed zwijg dan... Wie zegt dat? Als ik straks voor goed zwijg dan mag jij het woord nemen. Voor altijd. Ik, ik hoop alleen dat jullie het vaak over me zullen hebben. Jij en Polly en Gerti en de anderen van vroeger bedoel ik. Ze wonen nu over de hele wereld. Voor die je ooit nog bij elkaar zien. Ja, toch is het een mooie gedachte om in de gesprekken van je vrienden voor te leven. Dan denk ik vaak aan, Hugo. Het maakt mijn kleine wereld weer wat draaglijker. Ja. Wat moet ik daarop zeggen? Het, het is niet leuk je zo te zien. Ja, je moet niet somber zijn. We wisten toch allebei al lang dat ik niet oud zou worden. Wat zwijg je, Hugo? Wat uh, moet ik zeggen? Dat vraag jij af. De dichter. Dichters zwijgen het eerst. En het langst. De goede voor altijd. Maar jij zwijgt dus. Wenen is een spookstad, Edgar. Vol vrolijke spoken. De stad bruist, maar al dat schuim bestaat voornamelijk uit lucht. En Ik dans mee, sprakeloos. Ik geef de stad waar de waarheid spookachtig is geworden, de dubbele spookachtigheid van het theater. Je, je haat deze tijd, hè? Nee. Maar ik weet hoe het verder moet. Op dit moment heb ik een komedie uh, in gedachten, Iets luchtigs, iets oostenrijks. Ze zeggen dat het oorlog wordt. En dan lig ik hier. Mooi officier ben ik. Ik uh, weet niet hoe het stuk verder gaat. Het uh, speelt in de tijd van Maria Theresia. Luister je wel? Wat ik je vragen wilde. Wat? Uh, ik heb je alles gevraagd, maar je hebt me geen antwoord gegeven. Wat is de taak van de dichter? Behalve zwijgen... Wil je dat nu weten? Ja. Doe je als burger of voor zichzelf? Voor zichzelf? Dat kan ik je niet zeggen. Omdat je het niet weet of heeft dat een andere reden? Ik, ik kan het je nooit meer zeggen. Dan weet ik het antwoord. Ja. De taak van de dichter is te weten hoe te sterven. Zo is het toch? Ja. als hij Oostenrijker is. Het hoorspel Hofmanstaal, geschreven door Allard Schreuder... in de regie van Sylvia Liefrink. Gespeeld door Rick Lansbach in de rol van Hugo van Hofmanstaal. Marcel Maas was Edgar Kark. Robert Prager, Leopold van Adriaan zu Weerburg. Renier Bulder speelde Stefan Georg Keulen. Angelique de Boer, Gertie Schlesinger. Arman Paul, luitenant Lutz. Saskia Temmink. Elektra, stem 1. Oda Spelbos, Chrysostomus stem 2. En Peter Arians, Richard Strauss. De techniek werd verzorgd door Rob Gerritsen en Peter Bos.